Desiré. Een hoorspel in 16 delen, geschreven door Anne-Marie Bewerking Bewerking: Janapon, regie: Heroen. Vandaag het vierde deel. De gelukkigste dag van mijn leven. Dus waarom ontvangen die mensen niet? Waren we met het eten kunnen wachten? Uitgesloten. Deze hele aangelegenheid gaat mij niets aan. Dit is een zaak van de militaire gouverneur in Rome. Niet waar, heren? Mijn ja, ja, ja. ja. geduld is ten einde. Ik laat het plein ontwarmen. Meneer Delia, gaat u onmiddellijk naar de militaire bevelhebber... en eist dat het plein voor het gezondschap ontruimd wordt. Dat lawaai is niet om uit te houden. Neemt u de achtertrap. Dat is verder. De hele kwestie is dat er een paar gijzelaars zijn gearresteerd... voor de moord op die Frans officier. Maar nou, dat heb ik niet laten doen, maar de militaire gouverneur. het is zijn taak om de orde te handhaven en niet de mijne. Ik zal wel eens met ze praten. Misschien dat ik ze tot de reden kan brengen. Generaal Dufour. u zult zich toch niet nodeloos aan gevaar blootstellen? Ik ben officier excellentie en aan gevaar gewend. Overigens... Ik wil nodeloos bloedvergieten voorkomen. Hij gaat werkelijk te dwaas. Laten we naar het raam gaan. Misschien kunnen we hem zien. Maar de cavalerie zouden... Hoe moet er je dat zien? Dat is toch geen menigte waar je mee praten kunt? Alleen een sergeant van de huzaren kan dit gepeupel tot reden brengen. Daar is hij. Hij staat op het bordes. Hij probeert ze verstaanbaar te maken, maar ze luisteren niet. Dat had ik hem van tevoren wel kunnen zeggen. Daar komt de cavalerie. Ze schieten. Nee, het is Duval. Hij is gewond. Hij is neergevallen. We moeten naar jou. Twee soldaten brachten hem naar boven. Hij was bewusteloos. Zijn glimlach was tot een grijns verstaart. Zijn uniform vertoonde ter hoogte van zijn magenrode een rode vlek. En nu ben ik met de stervende alleen. Julie en Joseph zijn in de kamer hiernaast. Ze zijn bang voor de stervende. Ik geloof dat er vele uren voorbij zijn gegaan. De kaarsen zijn bijna opgebrand. Kom bij, geloof ik. Marie. Ik wil naar Marie. Waar is Marie? Vlug zegt u het mij. Waar is Marie? Marie, Marie. U bent in Rome. Er waren relletjes. U werd gewond. Een maagschot. Marie. Ja, ja. Hoe heet Marie? Hoe is haar achternaam? Waar woont ze? Niet. Niet die Bonaparte. Maar als u lang ziek blijft, moet Marie toch een berichtje uh, uh. hebben. Napoleon Bonaparte hoeft het niet te weten. Nee, schoonzus, Eugenie. Ik Trouw. Verstandig, hè, Marietje. Dat zal altijd zorg voor jou, kleine George, lieve, lieve Marie. Het adres van Marie. Ik zal haar schrijven. Marie, meneer, Rue de Lyon, 36. Rue de Lyon, 36. Parijs. Parijs. Uh. Voor Marie en de kleine Georges... Het zal goed gezorgd worden. Ik beloof het. In. Marie, ik. Je moet het bal afzeggen, Voorzitter. Wat? Wat is er? Oh, ben jij, Desiree? Ik was ingedut. Je moet het bal voor morgen afzeggen, José. Dat is onmogelijk, Desiree. Ik heb uitdrukkelijk bevolen. Je hebt een dode in huis. Oh. Hm. Tja, ik weet het niet. Ik zal erover nadenken. S'nachts kon ik niet slapen, mijn ogen brandden van slapeloosheid. Ik dacht aan Napoleon, en probeerde me zijn gezicht voor de geest te halen. Maar voor mijn gesloten ogen dook slechts dat onwezenlijke glazen gezicht op, dat men tegenwoordig overal op de theekopjes en de tabaksdoos en de bloemvazen ziet. Toen werd ook dat porseleinen gelaat verdrongen. Door de lichtjes die s'nachts in de golven van de scène dansen. En die ik niet kan vergeten. Parijs, eind Germinal, jaren zes. Eind april 1798. Ik heb hem weer gezien. We waren op zijn afscheidsfeest uitgenodigd. Hij gaat zeer binnenkort met een legerscheep naar Egypte. We wonen nu weer in Parijs en Julie is eindelijk van haar mamere paleizen verlost. We wonen in een gezellig huis aan de rue Rurichier... Toen we in het salon kwamen van het huis in de Rue de la Victoire, wemelde het van de Bonaparte. Hoewel Madame Letitia en haar dochters nu in Parijs wonen, begroeten ze elkaar bij elke ontmoeting nog steeds met klappende zoenen. Ach, mijn lieve, deze mijn lieve kind. Laat me eens omhelzen. Oh, kind, kind, kind, dat heb ik hier lang niet gezien. Hoe maakt u het, Madame Bonaparte? Deze Oh, wie? Jullie zijn in allemaal ziekenheden. Madame Leclerc, alsjeblieft. Je weet omdat ik vertrouwd ben met generaal Leclerc. Dat heb ik gewoon niet Is je man erhoog? Jazeker. Uh, daar staat die, die kleine dikke met die korte weentjes. Is het niet het enige kerel? Oh, Ik zeg je, deze hele Leclerc is de enige officier in onze kring waar ik niet verliefd op ben. Maar ja, Napoleon vond het beter dat ik vertrouwd was. Nou, hij is heel geschikt hoor hallo. <laughs> ja, neem ons niet kwalijk, we zijn juist thuis gekomen. Uh, Joseph, uh, kom alsjeblieft even. Napoleon wil je spreken. Uh, maak ik je je gemakkelijk. Kom, Desiree. Ach, ken je mijn Batsjokkie? Dag Elisa, hoe maak je dat? Is je Oh, mijn beroemde broer heeft me een prachtige betrekking bezorgd. Het ministerie van Schone Kunsten. Ach, je weet toch een muzikaal is. Ben je opgewonden, Desiree, dat je hem straks zult zien? Nou, misschien ben je toch wel iets voor gezetig met jullie. Dan plaag je me nu al de hele dag mee. Laat me toch. Napoleon! Madame hebt u niet een zoon die Lucien heet? Mijn derde zoon, wat is er met hem aan de hand? Hij heeft Napoleon geschreven dat hij getrouwd is. Dat weet ik. Is mijn tweede zoon het misschien met de keus van zijn broer niet eens? Het lijkt erop niet, hè? <laughs> Hoort u maar eens hoe je tekeer gaat. Groeder! Groeder! Hebt u geweten dat Lucien... ...met de dochter van een café-eigenaar is getrouwd. Wat heb jij op je schoonzuster Christine Boyer aan te merken Napoleone. Begrijpen jullie het niet? De dochter van een café-eigenaar? Een boerenderen die iedere avond de boeren uit de omgeving bedient? Moeder, ik begrijp het niet Christine Boyer is voor zover ik weet een braaf meisje en heeft een goede naam. Tenslotte kunnen we niet allemaal met vroegere gravinnen trouwen. Ik heb het recht van mijn broer te verwachten... ...dat hij overeenkomstig zijn stam zal trouwen. Moeder, ik wens dat u Lucien onmiddellijk schrijft... Dat hij zich laat scheiden of zijn huwelijk ongeldig gaat verklaren. Schrijf omdat dat ik het ijs. Josephine, kunnen u eindelijk aan tafel. Lachen? Ach, Eugenie. Eugenie. Ach, Eugenie. Ik ben zo blij dat ik onze uitnodiging heb aangenomen. Ik had er ook mooi geworden, Eugenie. En volwassen, helemaal volwassen. En ja, tenslotte, ben ik 18. Ja, ben ik 18. Ja. Ja. En wij hebben elkaar in lang niet gezien, Vrouw. Ja, maar ja, het is lang geleden. Te lang niet, geleden, Eugenie. De laatste keer, wij hebben elkaar voor het laatst ontmoet. Eh, Josephine! Josephine! Je moet Eugenie leren kennen, de zuster van Julie. Ik heb je toch van Eugenie verteld? Julie vertelde mij dat Mademoiselle Eugenie liever desiré genoemd wordt. Het is erg vriendelijk van u dat u gekomen bent, Mademoiselle. Ik moet met u spreken, gedaan. Um, nee, het is niet wat u denkt. Het is een heel ernstige zaak. We kunnen aan tafel gaan. kom. Gaan voorgaan? Oh, heel Met de invasie in Egypte sla ik twee vliegen in één klap naar Claire. Ik tref dan Engeland in het hart. Dat wil zeggen in zijn koloniale belangen. En ik bevrijd het Egyptische volk. Mijn eerste daghoorder aan de troepen zal luiden... We hebben um, Hier... Soldaten, wees u ervan bewust dat van deze piramiden veertig even op u neerzien. Het volk in wiens midden wij ons thans bevinden is Mohammed Daans. Zijn geloofsbelijdenis is luid. God is God en Mohammed is zijn profeet. De Mohammedanen noemen God Allah. Ah goed, dat, dat weten mijn soldaten niet. En uw het belangrijkste, spreekt hun beleidenis niet tegen. Behandel het, het Egyptische volk dus, zoals jullie de Joden en Italianen hebben behandeld. Betoont de Muftis en de imams hetzelfde respect dat jullie aan priesters en rabbis hebben betoond. Nou, het is een groot geluk voor de Egyptenaren dat de wetten van de Republiek je voorschrijven hen in naam van de mensenrechten te bevrijden. Wat wil je daarmee zeggen? Dat deze dagorder op de mensenrechten is gebaseerd. En die heb jij niet uitgevonden. Voor het eerst sinds jaren schoot het mij te binnen wat ik destijds in Marseille ook al gevoeld had. Joseph broer. Napoleon ging door met praten over de Egyptische expeditie. Tegenover hem zat Hortense de Boerne. De dochter van Josephine uit haar eerste huwelijk. Zij staarde met haar beetje uitpuilende blauwe ogen Napoleon onafgebroken aan. Hemeltje, dacht ik. Hortense is op haar stiefvader verliefd. En ik vond het helemaal niet grappig, maar treurig en beklemmend. Napoleon moest door Josephine voortdurend aangespoord worden om door te eten. Zo verdiept was hij in zijn plannen over de aanstaande veldtocht. Maar eindelijk was de maaltijd dan toch afgelopen. We drinken koffie in de salon. Er wacht al een heleboel mensen. Uh, kom, uh, kinderen, gaan jullie eens weg van die sofa. Laat directeur Barras daar eens zitten. Dank je, mijn lieve Josephine. Dank, Dank je. Uh, kom naast me, zitten, de Talleyrand. Het Oostenrijkse incident interesseert mij. De schending van de Tachlijke <coughs> Republiek in Wenen is een zaak die wij niet te licht mogen nemen. Ik geloof dat generaal Bernadotte er goed aan gedaan heeft het gezantschap te verlaten toen het gepeupelde Franse vlag omlaag haalde. Hmm. Ik heb al meer gezegd dat men geen generaal naar Wenen had moeten sturen... ...maar een beroepsdiplomaat, monsieur Talleyrand. Wij moeten ons behelpen, monsieur Bonaparte. Onze republiek beschikt niet over genoeg beroepsdiplomaten. U hebt ons immers zelf in Italië uit de nood geholpen. En overigens is die Bernadotte een van de bekwaamste koppen die we hebben. Vindt u ook niet, monsieur Bonaparte? Ja. Ik herinner me dat u in dat tijd dringend versterking nodig had in Italië. Toen trok deze Bernadotte in het hartje van de winter... ...met een hele divisie binnen tien uur dwars door de Alpen... Als ik mij u schrijven destijds goed herinner, was u diep onder de indruk. Die man is ongetwijfeld een uitstekend generaal. Maar diplomaat, politicus... Ik geloof dat het juist was de vlag van de republiek op het gezantschap te hijsen. En ik geloof dat het juist was om Wenen te verlaten... na de schending van onze ex-territorialiteit. Vermoedelijk zullen de verontschuldigingen van de Oostenrijkse regering nog voor hem in Parijs aankomen. Een man met een verziende blik en een overtuigd republikein... ...genegen iedere buitenlandse en iedere binnenlandse vijand van de republiek te vernietigen. En zijn volgende benoeming? De republiek heeft betrouwbare karakters nodig. En daar deze man het vertrouwen van de regering geniet, is het alleen maar natuurlijk... ...de toekomstige minister van oorlog. Dat is een zaak die mij als minister van buitenlandse zaken niet aangaat. Ik wilde alleen maar zeggen dat ik niet Ik heb en jij ook? In de de hemd. Dat moet je toch zien? Dat is werkelijk meer dat hemd dat ze aan heeft. O, oh, kijk eens, ze heeft er liefst de vriend toch mee gebracht, de regeliefrancier. Oeh, waar? Ja. ze zien dus ook aan de ik ben. Hoe is wat een je ja. gehaddel. Bro, Oh, als je daar helemaal niks meer mag zeggen. Ik had plotseling het gevoel dat ik het geen ogenblik langer naast de zwaar geparfumeerde, roddelende paulet kon uithouden. Ik sprong op, rende naar de deur en wilde in de vestibule een spiegel zoeken om mijn neus te poederen. In de hal was het half donker. Nog voordat ik bij de kaarsen die voor de hoge spiegel vlakkerde gekomen was, deinsde ik verschrik achteruit. Twee gestalten die dicht tegen elkaar gevleid in een hoek stonden, glipten uit elkaar. Een witte Japon schemerde. Oh, pardon, madame. Bonaparte, neemt u me niet kwalijk. Maar waarom dan? Ik zou graag monsieur Charles aan u willen voorstellen. Hippolyte, dit is de bekoorlijke schoonzuster van mijn zwager Joseph. Zo zijn we toch familie van elkaar, nietwaar, mademoiselle Desiree? Mademoiselle. Uh, dit nu is Hippolyte Charles. Een van onze jongste en succesvolste... Uh, wat ben je eigenlijk, Hippolyte? <laughs> Ik ben... Oh ja, een legerleverancier. Uh, een van onze jonge legerleveranciers. Josephine, Josephine waar zit je? Eh, um, ik uh, wilde de mademoiselle Desiré, en monsieur Charles de spiegel laten zien, die jij me in Montebello gegeven hebt, Bonaparte. Oh. Monsieur Charles, nu gaat uw harte wens in vervulling, u mag de bevrijder van Italië de hand drukken. U wilde mij spreken, Euse... Desiree? Eh, um, kom, Hippolyte, uh, ik moet me weer aan mijn gasten wijden. U hebt gehoord wat Barras juist gezegd heeft. Gehoord wel, maar niet begrepen. Ik begrijp niets van politiek. Oh. Binnenlandse vijanden van de republiek. Ruimige ja, uitdrukking. Daarmee bedoelde hij mij. Hij weet namelijk heel goed dat ik vandaag de republiek... Wij generaals hebben de republiek gered. Wij generaals houden haar staande. We zouden tenslotte zin kunnen krijgen onze eigen regering te vormen. De koning hebben ze onthoofd. De koningskroon ligt in de goot... Men hoeft alleen maar te bukken om hem op te rapen. Maar ik ga naar Egypte. De hele directoren zoeken het verder maar uit. En laten ze van omkopen door lege leveranciers. Frankrijk stikt in waardeloze Asiaten. En ik ga naar Egypte. En plant op de vlag van de republiek. Neemt u me niet kwalijk dat ik u onderbreek, generaal. Ik heb hier de naam van een dame opgeschreven. En ik verzoek u ervoor te zorgen dat die dame geholpen wordt. Marie Menje? Wie is dat? De vrouw waarmee generaal Dufault samenwoonde. De moeder van zijn zoon. Ik heb Dufault beloofd dat voor hen beide gezorgd zal worden. Het speelt me erg. U was met Dufo verloofd, Desiree. U weet heel goed dat ik Dufo nauwelijks gekend heb. Grijp niet waarom u mij met me deze dingen kwelt. Met wat voor dingen kan je deze Met die huwelijksaanzoeken. Ik heb er genoeg van. Ik wil het rust gelaten. Gelooft u mij? Alleen in het huwelijk kan een vrouw de zin van haar leven winnen. Oh, ik, ik zou het liefst die kandelaar laag Wij zijn toch vrienden? Bijna die Eugenie Belooft u mij dat deze Marie Meunier een weduwepensioen uitbetaald krijgt? Oh, ben en het kind uitkering? in deze uitkering? Kom, klei je aan, gaan. Belooft u het mij, generaal? Ik beloof het, maar pas Parijs, veertien dagen later. De gelukkigste dag van mijn leven begon voor mij, net als alle andere dagen in Parijs. Na het ontbijt nam ik de kleine groene gieter... en begon de beide stoffige palmen... die Julie in twee potten uit Italië had meegebracht te begieten. Joseph en Julie zaten tegenover elkaar aan de ontbijttafel. Joseph bestudeerde een brief... en ik luisterde met een half oor naar wat hij zei. En hij heeft geaccepteerd. Weet je wat dat betekent, Julie? Het persoonlijk contact met de aanstaande minister van oorlog... is tot stand gebracht. Napoleon's uitdrukkelijke wens is vervuld. Met de oude doet Napoleon wat hij wil... maar wat die casconier van plannen weten we niet. Julie... Het eten moet buitengewoon goed zijn. Ja, ja. Ik nam de schaal met de eerste roze die in het midden van de eettafel stond... en droeg haar naar de keuken om er vers water in te doen. Toen ik weer terugkwam, zei Joseph... ...een familiediner, dat is het beste. Dan kunnen Lucien en ik tenminste ongestuurd met hem praten. Dus Josephine, Lucien, Christine, jij en ik. En natuurlijk ons kleintje. Maak je mooi voor vanavond, deze hier Je zult aan Frankrijk's toekomstige minister van de oorlog worden voorgesteld. Ik vind intieme familiediners bijzonder vervelend, Joseph... Ze dienen alleen maar om achter politieke coulissen geheimen te komen. En dan worden ze heet van de naald aan Napoleon geschreven. Maar kind, hoe kun je dat vervelend noemen? Parijs is het brandpunt van politieke interesses. Hier wordt geschiedenis ik gemaakt. Ik vind er niets aan. Jullie doen nooit anders. Geschiedenis maken en brandpunten van politieke interesses. Ik heb er al meer dan genoeg. S'middags trok ik met veel tegenzin mijn geelzijde japon aan. En borstelde langzaam mijn haar. Geen lint in mijn haar. Alleen maar twee kammen. Dat is voldoende voor vanavond. Zo. Tot de aanval. Ach, Desiree, kom toch. We wachten op je. En dat is het zusje van mijn vrouw, generaal Bernadotte. Mijn zusje, mademoiselle designee Clarisse. God, hij is het. De man van de brug over de scène. Ik kan hem niet aankijken, niet aankijken. Als ik hem aankijk, begin ik afschuwelijk te blozen. Op hem heb ik gevallen. Mijn respect, ja. mademoiselle Paris. Het is heel prettig met u kennis te maken. Generaal Bernadotte. Dat is het meisje van de brug. Daar heb ik al die jaren naar gezocht. En dan moet ik haar hier terugvinden bij de Bonaparte. We werden onderbroken, generaal. U wilde ons juist zeggen. Ik vrees dat ik vergeten ben wat ik zeggen wilde. De stem. De stem van de brug. Uit duizenden zou ik hem herkennen. Aan tafel, aan tafel, alstublieft. Dat was toch dat meisje bij Madame Taillin? Daar kan ik me toch niet te vergissen. Hij zit erover na te denken. Hij herinnert zich alles nog. Napoleon had een verloofde in Marseille. Generaal Bernadotte, uw welzijn. Een jong meisje met een grote bruidschap. Zijn broer is met een zuster van dit jonge meisje getrouwd. Napoleon laat verloofde en bruidschat in de steek. Uw welzijn, generaal Bernadotte. Ik kan niet ademhalen van de hartkloppingen. Ik durf hem niet aan te kijken. Maar dan ziet hij het allemaal. Hm. Uw welzijn, generaal Bernadotte. Uh, uh, gezondheid. Uh, uhm, woont uw zuster al lang in Parijs, madame Bonaparte? Uh, uh, hoe bedoelt u? Uh, u komt toch allebei uit Marseille, niet? Ja. Ik bedoel, woont uw zuster al lang in Parijs? Uh, nee, pas sinds enkele maanden. Dit is haar eerste bezoek aan Parijs. En het bevalt haar heel goed, niet bij die zyret. Parijs de is een heerlijke stad. Ja, wanneer het niet regent. Ook wanneer het regent, monsieur. Dus je... Parijs is een sprookjesstad. U hebt gelijk, madame. Er bestaan sprookjes ook als het regent. Ja. Ik kreeg gisteren een brief van mijn broer Napoleon. Mijn broer schrijft dat de reis volgens de plannen verloopt... en dat de Engelse vloot onder commando van Nelson zich nog helemaal niet heeft laten zien. Dan heeft u broer meer geluk dan verstand. Op het welzijn van generaal Bonaparte. Ik ben hem erg dankbaar. Het moet voor u als gezant in Wenen maatschappelijk niet voor geweest zijn. Ik bedoel omdat u ongetrouwd bent, generaal Bernadotte. Hebt u niet vaak de aanwezigheid van een dame op de ambassade gemist? En of? Ik kan u niet zeggen, lieve Josephine, ik mag toch wel Josephine zeggen. Oh, natuurlijk. Ik kan u niet zeggen, hoezeer het mij gespeten heeft, niet getrouwd te zijn. Maar ik vraag u, dames en heren, wat moest ik doen? Ja. U had zeker de ware nog niet gevonden. <laughs> toch wel, madame. Ik heb haar gevonden. Ze is alleen... ...plotseling verdwenen. Ach. En nu? Dan moet hij haar zoeken en om haar hand vragen. U hebt gelijk, madame. Ik moet om de hand vragen. Monsieur Joseph Bonaparte... ...ik heb de eer om de hand van uw schoonzuster... ...Mademoiselle Désirée Clarie te vragen. Oh. Oh. Ik... ...ik begrijp u niet goed, generaal. Meent u dit ernstig? Ernstig. Ik denk dat u Desirée... ...tijd moet geven over uw eervol aanzoek... ...na te denken... Ik heb haar tijd gegeven. Maar u hebt haar toch pas leren kennen? Ik. Ik wil heel graag met u trouwen. Generaal Oh, Excuseer mij over mijn katzen. Desiree. Desiree, wat heb je? Nou oh, Julie. Stil nou toch, Desiree. Wat is er met je aan de hand liefje? Oh, Julie. Ach, kom nou maar. Nou, stil nou maar. Je hoeft oh. toch niet met hem te trouwen als je niet wilt. Oh. Ach, Desiree, huil toch niet zo. Nee, maar ik, ik moet huilen. Ik, ik kan er niets aan doen. Ik, oh, ik, ik ben zo verschrikkelijk gelukkig, Julie, dat ik, dat ik er van huilen moet. Hoewel ik mijn gezicht met koud water waste en daarna poederde. Zei Bernardot onmiddellijk toen ik beneden in de huiskamer verscheen. U hebt alweer gehuild, mademoiselle Desiree. Nu moet Desiree natuurlijk naar Jean-Baptiste zitten. Oh, ja, ja, verloofd om ja. naast elkaar te zitten. Het is we hebben het dessert helemaal vergeten. Over de constellatie, oh, over de stoffen. bij in Madeira, saus. Volkelijk. We zullen u nu wel vaker bij ons zien, generaal. Ik hoop dagelijks, monsieur Bonaparte. Tenminste, als deze reden geen bezwaar tegen heeft. Oh, natuurlijk niet, Jean-Baptiste. Uh, madame, hebt u er iets op tegen dat ik uw zussen voor een klein ritje uitnodig? Maar natuurlijk niet, waarde generaal. Maar die denkt u? Morgenmiddag? Uh, nee, ik had gedacht nu meteen. Nu meteen? Maar het maar, is toch al donker? Het is werkelijk niet, kom voor, dat een jong meisje s'avonds met een heer in... een ritje gaat maken. Alleen maar een klein ritje, Julie. We zijn weer gauw terug. <lacht> Jean-Baptiste, die afschuwelijke gouden snoerde prik in mijn wang. Ik weet <lacht> dat je een hebt aan generaal. Ach, die is Ik ben nog verschillende malen in de ruduwbak geweest. En heb in het achterhuis daar je geïnformeerd. Ze wilden me geen inlichting geven. Ze wisten dat ik inderdaad heimelijk in Parijs was. Jij hebt dus tegen hem gezegd dat je te klein voor me was. Ja, en ik ben nog kleiner geworden. Oh ja? <laughs> Destijds droeg ik nog hoge hakken en die zijn nu helemaal uit de mode. <laughs> maar misschien doet dat er nu niet toe. Wat doet er niet toe? Dat ik zo klein ben. <laughs> Integendeel. Hoezo? Het bevalt me. Adieu, Desiree. Tot morgen. Dat ziens, Jean Baptiste. Morgen begin ik de jacht naar een klein huisje, en zodra ik er een gevonden heb dat ons bevalt... trouwen. Oh, zijn jullie nog op? Ja. Natuurlijk, we moeten je toch nog feliciteren. Oh, oh, deze leven zijn zo oh, belangrijk. Ja, drink het wel tot je door, dat je met een van de belangrijkste mannen van de republiek ja, trouwt. Met een van de liefste mannen, oh, Joseph. Heeft hij al iets over een trouwdatum gezegd? Zodra hij een huis heeft gevonden. En voor zover ik het ken, zal dat heel vlug zijn. Maar de uitzet. Als Desiree werkelijk gaat doet trouwen, moeten we toch aan de uitzet denken? Hoe lang heb je daarvoor nodig? Ja, het kopen is het niet, maar de monogrammen moeten nog geborduurd worden. De uitzet ligt in Marseille. Die laten we opsturen. En de monogrammen heb ik al lang klaar. De mono... Maar natuurlijk, Desiree heeft gelijk. De monogrammen zijn geborduurd met een B. B, B. En nog eens B. Mij komt dit alles zeer eigenaardig voor. U hebt geluisterd naar het vierde deel van Désiré, een hoorspel in 16 delen door Annemarie Selinko in de bewerking van Jan Apon. De rolverdeling was als volgt. Désiré, Barbara Hofman. Napoleon, Hans Veerman. Bernadotte, Hans Karsenberg. Joseph Bonaparte, Paul van der Leck. Julie, Marekke Merkens. Letitia, Willy Bril, Paulette, Joke Reitsma. Elisa, Veen, Josephine de Boarnet, Els Buitenek, Barras, Paul van Gorkum. En Talleyrand, Jaap Maarleveld. Technische realisatie, Léon Dubois, Fred de Beer en Beer Gertenbach. De regie had Hero Müller.